Gisteren zijn 38 Chinese militaire vliegtuigen door het luchtruim van Taiwan gevlogen. Dat is volgens de Taiwanese autoriteiten nog niet eerder zo vaak op één dag gebeurd. De relatie tussen Taiwan en China is gespannen. Het eiland wordt door China als afvallige provincie gezien, maar beschouwt zichzelf als soevereine staat.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 Ik ben helemaal verbaasd naar de openingsmuziek en wat er nu gaat gebeuren. Getingel, tangel. Een zeer goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolwegstudio. Het is 2 oktober. En er blijft maar doorgaan het muziekje. <lacht> 40.000 mensen in deze regio is tegen dit soort muziekjes, hè, kort? Nou, valt hij stil. We gaan het hebben over allerlei dingen die gebeurd zijn van de zomer. en misschien wel in het, in het verschiet komen. met burgemeester Molenburg.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 Dat was het moment dat om uh, um twee uur op zondag, dus een uur voor de race, bleek dat 90% van het publiek binnen was. En dat alles wat uh, wij, uh, ik zou maar zeggen, nog verwacht hadden, uh, uh, ook goed gegaan was. Dus er was mm -hmm. nog een demonstratie aangekondigd. Oh ja. um, nou, we hadden afspraken gemaakt met die, met, die, met die organisatie. Politie heeft daar ook gewoon heel goed uh, heeft dat heel goed begeleid.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 in de raadzaal dat men uh, toch al of voorzichtiger wordt... of nog even iets wil doorduwen omdat het goed is voor de verkiezingen? Nou, Wat je natuurlijk merkt is het het nog een aantal maanden voor de verkiezingen... en dan is het heel gezond en normaal dat partijen zich warm lopen. Dat betekent dus dat uh, men de programma's aan het opstellen is... de lijsten aan het uh, samenstellen is voor wie er dan vervolgens uh, verkiesbaar zijn volgend jaar...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 Had dat ooit nog verwacht, oh, oh. Zach let ik mijn ogen en mijn enkel kapo. Kussen op mijn huid zoals een lief.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 Een ja. tijdje geleden heb je zelf ook een, een, een lezing, een verhaal gehouden over, over jouw beleving in de, in de homo-wereld, hè? zeker in het buitenland. Ja. Um, hoe was daar de reactie op?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 En uh, doe onze wethouder de groeten. Ik zal het zeker doen. Ik ben aan het werk in Hoofddorp, Dus het <laughs> plezier zal iets minder zijn. Maar de wethouder die zal ik ze te groeten doen. Oké, okay, Roy. Dankjewel. Dankjewel. Succes.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 Die lopen achter op schema. Nou, daar, daar wil ik ook, al, ook een keer naartoe. Onze buurgemeente Bloemendaal... die, uh, die gooit het een beetje met de pet naar. Nou ja, die loopt nog, nog steeds achter. Begreep ik. ik, ik, las nu, ja, nou, ook, ik en ik, ik las nu ook Haarlem en Meer... loopt uh, behoorlijk achter. Dus, dus ze zijn nu weer aan het zoeken... naar uh, andere oplossingen. Maar ik denk dat wij, uh, afgesproken met de gemeenteraad... dat wij onze taakstelling... dat we daaraan voldoen. <coughs> en dat is dan denk ik ook wel het, het maximum... wat we kunnen doen.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 Huurprijs, Dan schieten we wat op. Um, dat is creatief denken. Dat ja, zijn we creatief. zo gewend in Nederland. We zitten alleen maar in regels te denken. Maar we zullen echt anders moeten denken. Dus gaan we lekker mee aan de gang. Nog, we hebben nog één minuut, heb ik uh, gehoord. Het, het begint een beetje op een CDA praatje te lijken. Nee, dat is, is, <laughs> is gewoon de wethouder Gert en Bluis, <laughs> ja, ja, ja, Die zich ik, gewoon inzet voor Zandvoort. Ja, nou dat uh, zijn we van, uh, zeker van uh, de wethouders van Zandvoort wel uh, gewend. Dat zij zich inzetten.